7 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. In Italië zijn zes mannen gearresteerd... die verantwoordelijk worden gehouden... voor de dood van vijf minderjarige concertbezoekers en een moeder. Afgelopen december zouden ze tijdens een concert... met pepperspray hebben gespoten... waarna er paniek uitbrak en mensen in de verdrukking raakten. Zes mensen kwamen om en 200 mensen raakten gewond. De verdachten zijn tussen de 19 en 22 jaar... en zouden bewust paniek hebben willen zaaien... om in het gedrang bezoekers te beroven... Een van de mannen zou zelfs iemand beroofd hebben... die hulp verleende aan een gewonde. Bij protesten in Moskou zijn 600 mensen opgepakt. Ze protesteerden omdat veel oppositiekandidaten... niet mogen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen... die in september worden gehouden. Onder de arrestanten is Lubov Sobol... een van de kandidaten die is uitgesloten van deelname. Zij had mensen opgeroepen om naar de betoging te komen. De autoriteiten hadden vooraf al gezegd dat ze zouden ingrijpen... omdat voor de betogingen geen toestemming is gegeven. In een meer in het noorden van Italië is het lichaam van een Nederlandse man gevonden. Het gaat om een man van dertig uit Barneveld die sinds dinsdag werd vermist. Hij viel toen van een vlot in het meer waar hij samen met zijn nichtje op zat. Volgens zijn vader werd hij onwel en verdween hij onder water. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden op een diepte van 200 meter. Hij was met zijn gezin en andere familieleden op vakantie in Italië. In Duitsland zijn bij een vrachtwagenongeluk gisteravond ruim 18.000 flesjes bier op straat beland. Het ongeluk gebeurde doordat de lading niet goed was gezekerd. Toen de chauffeur een rotonde opdraaide, vielen de kratten bier op de weg. Niemand raakte gewond. Het bier had een waarde van zo'n 12.000 euro. Het weer bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Lokaal kan nog een kleine bui vallen. Het is 20 tot 23, 23 graden.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 Zandvoort Zom. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een z zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please in your seatbelts. De zaterdagavond. Zindelijk. Be prepared to go on the De De Euro Breakdown. Oh, dames en heren. Het is vier over zeven. Het is tijd...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 Hij verbreekt daarmee het record van U2 van ruim 661 miljoen euro. En dat werd in 2011, 2011 zo. Dat is niet nou, heel lang geleden, dat werd het gevestigd. En met de 360-tour, die uit 110 optreden bestond.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 Uh, nou ja 5,5 ton moeten dokken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 dat is dus, maar ja, dan nogmaals, ze moet, uh, moet 550.000 dollar moet zij betalen. Um, uh, dat moet ze uit eigen zak betalen. Niet om het één of onder. Maar hij, zij heeft zoveel geld verdiend dat ik vind dat ze er nog mild afkomt. Ja, vind ik wel.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 Party starter, everybody let's go I'm the party starter Are you ready to go I'm the party starter Do you feel the flow I'm the party starter Everybody let's go I'm the party starter Are you ready to go I'm the party starter Do you feel the flow I'm The party, I'm the party starter, party party party party party party party party party party party party Everybody let's go me into you cause every time you move you take my breath breath breath away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 Beste plaat, een van de beste platen die tot nu toe nog steeds is gemaakt. Er zijn maar weinig platen waarvan ik vind die kunnen aan die vibe tippen. Paul Kock, die gaat het toch opnieuw weer een keer proberen. En eh, door eh, door te gaan met de plaat No Goodbye. <middels> Straks om half acht de onthulling van de nummer 40 tot en met 30 van de Year Breakdown.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 Isn't past, but our hearts will stay young. Still, the kids are he made us. I remember the nights that we sung. We are the greatest. All our lives we wish we're older. When we old, we wish we're still young. I remember the nights that we sung. We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 Out some of the people that we love the five, love the five, like the five. Out some of the people that be loving the five, love the five, let the five. Out some of the people that be loving the five, love the five, let the five. Out some of the people that be loving the five. We pop the rhythm and my reach, it out lies. Out some of the people that be loving the five. We pop the rhythm of reach, it out live. Was to the rhythm of our lives. the rhythm the rhythm and we love and the the prime. We talked the rhythm of each in love and the Out of love and the love and the prime. Out the Out love and we the Out of the love and the the it out live. it out live. <laughs>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 En daar komt gewoon Never Be Alone komt daar uit.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 To